2 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de NAVO-top in Chicago hebben wereldleiders in een overeenkomst bekrachtigd... dat Afghanistan volgend jaar zomer de verantwoordelijkheid krijgt... over de veiligheid in het land. Volgens plan wordt de NAVO-missie een jaar later, in 2014, beëindigd. President Obama benadrukt aan het slot van de tweedaagse top... dat er ook na 2014 buitenlandse militairen in Afghanistan zullen zijn... om de Afghanen te ondersteunen. Op dit moment zijn er zo'n 130.000 buitenlandse militairen in Afghanistan... Afghanistan. Obama zei dat hij ervan overtuigd is dat Afghanistan een stabiel land kan worden, ook al zal het nooit perfect zijn. GroenLinks is de afgelopen tijd een beetje bleker geworden. Kamerlid Tofie Dibi zei het gisteravond in zijn eerste debat met fractieleider Jolande Sap. Volgens Dibi zijn de idealen van de partij wat haagser geworden, wat bestuurlijker en minder aanwezig in de samenleving.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 Ferrié zat tien jaar in de Tweede Kamer. Samen met Ad Coppian was ze fel tegen samenwerking met de PVV. Bij de grens tussen Colombia en Venezuela zijn twaalf Colombiaanse militairen omgekomen bij een aanval van de FARC. Volgens het Colombiaanse leger liepen de militairen in een hinderlaag. De VARC-rebellen pleegden de aanval vanuit het bosrijke grensgebied met Venezuela, zegt het leger. Bij de beschietingen over en weer zouden ook FARC-leden zijn gedood. De afgelopen tijd heeft de vark het aantal aanvallen op het Colombiaanse leger opgevoerd. Dan het weer nog. Vannacht op de meeste plaatsen droog en kans op mist. Overdag zonnige periode. In de middag enkele buien met kans op onweer en hagel. Het wordt 17 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Hartelijk welkom bij het programma Dit is De Nacht van 22 mei. Jij doet het misschien dagelijks of hebt het allemaal wel een keer gedaan? Fietsen. En toch wordt er eigenlijk heel weinig over gesproken. Onderzoek naar de tevredenheid over vervoersmiddelen wijst uit... dat Nederlanders het meest tevreden zijn over de fiets... Dit zei Fietsersbond-directeur Hugo van der Steene over donderdag in het radioprogramma Dit is de Dag. 70 tot 80 procent fietst in Nederland. In totaal hebben we gezamenlijk 18 miljoen fietsen. Vannacht gaat het in Dit is de Nacht over fietsen. Zometeen een gesprek met trouwcolumniste Monique Slingerland. Zij legt een pelgrimsroute af per fiets. En natuurlijk ook een plaats die daarbij past als we het over het onderwerp fietsen vannacht gaan hebben. Dit is skik en op fietsen. Op zondag pak ik mijn en er, maar na ze dadelijk in mijn dip wordt en dan fiets ik door. Dan zijn we samen dan Amsterdam, dan was dan de kanaal, maar na dadelijk naar de kruis, zoek je dan fiets ik door. Vind ik wel al die verlegen lullig zien, de les de mooie dag Ik ga weer eigenlijk zo Ik sta, hier de kiepen, kou, ik sta hier in mijn denk, maar zacht nog door links of rechts deur. Want ik wil al wie in de meer. Ik kan hek niet neurig aan ken de kennis riepen. Ik, ik, de ik wil dadelijk op mijn stond, die ga weer terug in Nederland. Ik wil al wie een baan verpas. Dat gezinnen ik nooit en het oosten is een baas. Ak is al en de weg niet slim. Dan ging het als vanzelf. De pompen voor mijn fans. Nee, jij niet klaar. Wie dat mijn vak, wie dat mijn vak. wie dat mijn vak van En daar heb je een taartbrunnen van, de rij je Een stukje bladeren spieken dan de heren die. Als en lakken zoals bars en een toorden zie. De vies ik duur van de weet niet sneeuw. De gif van daar van zullen. I'm full of In 2004 kwam er een einde aan de Nederlandse popgroep Skik. Met erin natuurlijk uh, Daniel Lohus, die daarna nog een succesvolle solocarrière is begonnen. en nog steeds uh, mooie muziek maakt. En uh, deze zanger uh, Daniel Lohus, die komt uit het plaatsje Erika in Drenthe. En ik moet zeggen, ik ben vroeger daar vaak op vakantie geweest. en heb daar ook heel wat keren gefietst. Zij het niet, achterop de fiets op het zitje bij mijn ouders. En dan uh, ja, had je zo'n dag dat je ging fietsen. en dan na een uurtje, dan ging je hoofd aan tegen de rug van je vader of moeder. en dan. Nou een uur je wakker en dacht je, oh, zijn we nu al hier, zijn we alweer voorbij dit ene plaatsje. Prachtig landschap overigens, de rente om daar te fietsen. Want over fietsen hebben we deze nacht. Vroeger ging een pelgrim te voet en tegenwoordig pakt hij de fiets. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar trouwcolumniste Monique Slingerland die deed het met twee vriendinnen. We luisteren naar een gesprek uit het radioprogramma Dit is de Dag. Ik jij samen met Agnes Amelink en Alja Tollefsen een Pelgrimstocht gemaakt. Alle drie trouwens met een verschillende kerkelijke achtergrond. Welke route hebben jullie gefietst? We zijn begonnen in Canterbury. En toen via Parijs en Geneve naar Rome, via de Oostkant, via Ravenna. En was dat ook therapeutisch? Nou, het gekke was, je zegt wel pelgrimstocht, maar ik had niet het idee dat wij een pelgrimstocht gingen doen. Wat, wat dacht je zelf? Ik dan? dacht, we gaan lekker fietsen, daar hou ik van. Maar jullie gingen niet voor niets langs die steden? Nee, we gingen niet voor niets langs die steden. We hadden die steden wel gekozen omdat we alle drie dus van een andere kerk zijn. Dus uh, Alia is priester, anglicaans priester. Daar kunnen vrouwen ook priester zijn. En uh, de zeg, hoofdplaats van de Anglicaanse kerk is Canterbury. Vandaar dat we daar uh, starten. Uh, Agnes Amelink is geformeerd. Dus we gingen langs Genève, de stad van Calvijn. Ik ben katholiek, dus we eindigden in Rome op het plein voor de Sint-Pieter. En onderweg zouden we daar ook wel gesprekken over voeren. Dat hebben we ook gedaan. Maar toch had ik zelf het idee dat we gewoon lekker sportief gingen fietsen... en lekker in de bergen fietsen, vind, vind ik fijn. En pas na een week of twee kwam ik erachter... dat we eigenlijk iets anders aan het doen waren. Mm -hmm. Dat was na een week of twee, maar na tien kilometer ging het eigenlijk al ja, mis. Ja, na tien kilometer ging het al heel erg mis. We zagen nog uh, de toren van de kathedraal van Canterbury tegen de uh, horizon. En toen uh, was Alja al uh, gevallen omdat ze helemaal niet gewend was... om met uh, bagage te fietsen... We hadden ook wel bagage bij onze laptop. Ze had niet echt geoefend? Nou, het oefenen. Nee, ze had volgens mij niet heel erg geoefend. Uh, ik had in de duinen van Ameland uh, geoefend. Um, we hadden ook met z'n drieën eigenlijk maar twee kilometer gefietst. Ooit, dat was naar het restaurant omdat, waar we ons bespreking gingen voeren. En toen lukte het al niet om met z'n drieën te fietsen. Dus uh, de gezamenlijke voorbereiding had misschien beter ja. gekund. En hoe los je dat dan op op zo'n moment? Ja, hoe los je dat op? Nou, eerst maar dus, uh, het duurde het eerst maar eens bij elkaar in de berm gaan zitten en elkaar aankijken... en maar hardop zeggen, waar zijn we aan begonnen? En ook zeggen, ja, de kuffer van het boek is al klaar. Eh, op de krant wachten ze op ons eh, eerste stuk. Dus we kunnen echt niet zeggen dat we nu teruggaan. Dus laten we in ieder geval kijken of we maar toverhalen... en de boot overgaan eh, naar Calais. En dan zien we in Calais wel weer verder. Nou, eigenlijk hebben we dat elke dag wel een beetje zo volgehouden. We zijn aan iets onmogelijks begonnen, want de verschillen waren groot. We moesten veel wachten op elkaar. Um, ik heb heel veel bushokjes uh, van binnen gezien, langer dan me lief was. Uh, dus ik dacht op een gegeven moment, hmm, dit gaat helemaal niet over fietsen... wat mij betreft, maar dit gaat over leren om geduldig te zijn. Heel moeilijk, voor mij tenminste. En leren om te vertrouwen dat we toch in Rome zullen komen op tijd... Gaf het spanningen? Het gaf natuurlijk uh, allerlei spanningen. Want je leert jezelf wel beter kennen. Ik ben meer van het wat rechtlijnige type, zeg maar. Dus ik denk als je gaat fietsen, dan denk ik, we zitten om, half, om acht uur zitten we op de fiets. Om vijf uur zijn we in het hotel. Dan gaan we de twee stukken schrijven. Dan gaan we nog een beetje kletsen en op tijd naar bed. Maar ja, daar denkt dan niet iedereen zo over. En het duurt dan een tijdje voordat je denkt: goed, het kan dus kennelijk op verschillende manieren. Kennelijk moest, dat, moest ik dat eventjes leren. Ja. Nou was het een uh, ja, bijzondere tocht. Het had, was ook een tocht met God. Zo heet het uh, boek ook. Fietsen met, God. fietsen met God. Jij en Alja bijvoorbeeld wilden jullie fietsen graag laten zegenen. Maar bij Agnes gingen alle Calvinistische haren recht overeind staan. Ja. Waarom wilde jullie dat per se? Ja, dat vroeg Agnes zich ook af. We waren, in, uh, we waren vertrokken in uh, Canterbury. En daar waren wij gezegend door uh, de vrouw die daar de viering geleid had. Maar onze fietsen niet. En uh, goed, uh, als, als katholiek vind je dat het materiaal ook heel belangrijk is. Jij ja, dus, was niet altijd katholiek. Nee, ik ben katholiek geworden op mijn uh, 38e... Maar ik ben het wel heel erg, bleek onderweg. Um, want ja, die fietsen moeten natuurlijk ook uh, een flinke pets uh, wijwater hebben. En dat was niet gebeurd. Dus Alja en ik hadden allebei iedere keer het idee... Dat we, we moeten ergens een priester vandaan zien te halen... Die, die, die, of in ieder geval wijwater dat die fietsen gezegend worden. We kwamen in Amiens, een prachtige kathedraal... en toen zeiden wij tegen elkaar, nu kan het... En Agnes die dacht dat wij een grapje maakten, dus die zei, ha, uh, ha, ha, leuk, leuk. Maar nee, zeiden wij, dat, dat is heel serieus. En toen was dus de eerste verwijdering dat Agnes echt hoofdschuddend zei, met, met wie ben ik eigenlijk op stap? En, en, en fiets is toch maar een ding? Wij zeiden, ja, maar materiaal is wel heel belangrijk, dat ding moet het wel goed doen. En, en, en, en, en hoe, hoe losten jullie dat op? Want ik bedoel, zijn jullie nog vrienden? Wij zijn, wij zijn nog vrienden, ja ja, ja. ja, blijkt dat je echt ruzie maken, dat is... Uh, iedereen vroeg zich natuurlijk af van wanneer krijgen jullie de eerste ruzie. En waarover? En toen bleek en het ga, te gaan over het inzegenen van de fiets. Over het zegenen van de fiets, of een paar druppels wijwater. Uh, Daar ging het inderdaad uh, over. Dus uh, ja, onze fietsen zijn inderdaad wel uh, gezegend. Maar Ik die moet van zeggen, haar niet? Die van haar heeft een paar druppels nog gekregen. Ik moet zeggen, één lekker band maar gehad. 2500 kilometer. Um, niet, uh, niet gevallen, behalve eventjes de eerste 10 kilometer. En ze zijn niet gestolen. Dus geef toe, het heeft gewerkt. Ja. En dat vindt zij nu ook. Nee, met dat weet ik niet eigenlijk. Maar, ja, je kunt, het bleek onderweg: je kunt moeilijk ruzie maken. Want je bent heel erg afhankelijk van elkaar. Ja. Je bent afhankelijk van elkaar. Je bent echt samen op pad. En je kunt niet zonder elkaar. Dus kun je ook niet permitteren ja. om eh, met elkaar heel erg ruzie te maken. Ja, Mark B. Kling, eh, knikt. Ja, Ervaringen met dit soort pelgrimstochten? Nou, elf stedentocht geschaad. Drie is het minimum inderdaad. Want één blijft bij degene die wat heeft. En de ander gaat hulp halen. Precies. Dus je moet met z'n drieën zijn. Dat hebben we gedaan. Ja, hebben wij Terwijl ook gedaan. normaal is het altijd. Het idee. Ja, met drie dan krijg je twee tegen één. Maar zo werkt dat dus niet als je met elkaar op pad gaat. Nee, en het, is ook heel, het is heel vrolijk. En wat wij onderweg merkten... Uh, overal waar wij s'avonds uh, gingen zitten om iets te eten... hadden we binnen vijf minuten enorme gesprekken. En iedere keer zeiden we... vanavond gaan we één keer niet praten over de goddelijke natuur van Jezus, om maar iets te noemen... wat mensen begonnen erover als ze ons zagen. Wij zeiden, we zijn een pelgrimstocht aan het doen. Zij is priester, ik ben katholiek, zij is gereformeerd. En mensen gingen praten over... De goddelijke natuur van Jezus. In Nederland spreekt in de trein mij daar nooit iemand over aan. Maar daar wel. Mis je het nu ook? Ik mis het natuurlijk. Uh, maar het blijkt als je met z'n drieën bent. Dat is een open getal. Als je uh, met z'n tweeën bent, ben je gesloten. Dan gaan mensen zich niet met je bemoeien. En in je eentje natuurlijk wel. Maar met z'n drieën, en zeker drie vrouwen, denk ik. Uh, wij bleken dus een heel uitnodigend groepje te zijn. Geweldig. Kwamen jullie aan? Uh, nou, het, het, het gekke is, dus de eerste twee weken heb ik, mag je best weten, uh, uh, in mezelf scheldend in bushokjes gezeten. En echt, het, nog eens het schema is goed bekeken. En ik dacht, dat, dit gaat helemaal fout. Want we schieten niet genoeg op. En we komen te laat aan. En, en vonden de anderen nooit, dat ook? Ja, Alja, die dacht, iedere keer morgen ga ik zeggen dat ik terug ga. Maar ja. we, we gaan nog één dag proberen. Uh, en Agnes die dacht iedere keer, ik zorg ervoor dat iedereen genoeg te eten heeft. Dus bananen mee, brood mee, dat dat in ieder geval goed geregeld is. Typisch uh, vrouwen, hè? Ja. Dus, uh, wat ja. denken mannen daar ook wel aan? Mannen? Ja, natuurlijk. Met fietsen moet je wel uh, ja, goed voorbereid zijn. Want als je de hongerklop krijgt om ja, iets te noemen. Dan vrouw, heb je Frankrijk. echt een probleem hoor. Wij hadden een route. De Jan Beuving, de zoon van Agnes, had een stuk voorgefietst, want we, daar was geen beschreven route van. En in Noord-Frankrijk heb je uh, uh, veel dorpen waar geen bakker is en helemaal niets is. Dus op onze beschrijving stond heel erg duidelijk aangegeven: bij die bakker moet je inslaan voor de hele dag. Ja. Want de volgende keer dat je weer ergens te eten kunt kopen, is 50 kilometer verderop. Ja. Nu is Alja priester en jullie vierden met haar de mis op een hotelkamer. Wat ja. moet ik me daarbij voorstellen? En, en ja. was dat dan elke week? Of, of ja, wij dat? hadden afgesproken dat we, omdat het toch een, soort, toch een soort pelgrimstocht was, dat wij iedere ochtend, voor we gingen fietsen een kwartiertje, een soort uh, ochtendgebed deden. Daar had Alja een soort kleine liturgie voor meegemaakt. Dus stel je voor, we hadden een vast gebed en, en, en we lazen een psalm. En die psalmen gaan dan, pelgrimspsalmen zijn dat... Uh, psalmen 121 tot 136. En die psalmen gaan erover dat, wij, dat je beschermd wordt tegen de zon... en dat je in de bergen ook uh, uh, hulp moet verwachten soms. En als je in Nederland in de kijkers zit, dan denk je, mooie tekst. Maar als je in Frankrijk uh, aan het fietsen bent, dan denk je... hé, hey, hij zegt me wat meer. Dus dat deden we iedere ochtend. Ook als we, voor mijn gevoel, dus veel te laat vertrokken... deden we dat toch. En elke zondag gingen wij een agoristie uh, houden. Dus met brood en wijn gewijd. Want Alja is dus ook priester. En dan deden we de hotelkamer zo. Want uh, dus we liepen al steeds met z'n drieën op uh, kamer. Gewoon hele simpele hotels. Of boven een café af en toe. Uh, Eén bed, uh, daar zaten Agnes en ik naast elkaar op. Wij waren dan de kerkgangers. Andere bed zat Alja mm -hmm. op. Zij was van de priester. We hadden in een van de fietstassen een speciaal vakje voor een bekertje met de uh, wijn. Gewijde wijn en het gewijde brood. Brood van de dag ervoor meestal. Mm -hmm. En uh, dat, dat deden we dus wel heel serieus. Ja. Dus dan waren we even in een hele andere rol. En uh, elke zondagochtend uh, deden we dat. Nienke, jong. zou dat wat voor jou zijn? Nou, fiets toch met, uh, met vriendinnen lijkt me fantastisch. En ik ben wel christelijk opgevoed, dus uh, dit uh, is allemaal heel herkenbaar. Maar ik weet niet of dat, uh, wat dan veel over het geloof gaat. Als ik met mijn vriendinnen ga fietsen, dan gaat het over hele andere dingen. Zoals daar zijn. Uh, wat heb je de afgelopen weekend gedaan? Uh, hoe is je relatie? Hoe is het op je werk? Dat soort dingen. Ja, oké, okay, maar daar gingen het bij jullie misschien ook wel over. Daar ging het bij ons ook over, maar tegelijk, ja, als je met z'n drieën fietst... en zeker als je in de bergen fietst, je fietst je eigen tempo. Het is niet fijn om sneller of langzamer dan wat lekker voelt... Mm -hmm. uh, uh, tegen een berg op te fietsen. Dus je fietste eigenlijk vaak dus alleen? Dus je fietst vaak alleen. En dat, uh, dat vonden wij alle drie ook eigenlijk heel erg prettig. Je kunt gewoon lekker uh, denken wat je wil. En je hoeft niet uh, heel de hele tijd sociaal ja. te zijn. En het is ontzettend fijn om de hele dag uh, lekker in je eentje te fietsen. We spraken wel af in welk dorpje we koffie uh, gingen drinken. Of waar we zouden gaan lunchen. En daar wachten we dan op elkaar. Heb je al plannen voor een nieuwe tocht? Nou, ik, euh, ik ja, zo'n zo lange tocht, dat vraagt natuurlijk ook uh, tijd en geld. Dus dat moet je met je uh, werk he, regelen. Ik ben wel met Agnes twee jaar daarna... hebben we een stuk van die route gedaan. Van Milaan naar Trajimense Meer. En dan via de westkant, wat we ook langs Florence wilden gaan. Voor een deel was het dezelfde route. En het was heel leuk om, om, om voor een deel de, dezelfde dingen te zien. Uh, we hoefden geen stukken te schrijven. Dat, dat scheelde ontzettend veel. Want dat was ook een uh, heel spannend uh, gedoe. Uh, ik zou... Uh, Heel graag wel van um, west naar oostkust uh, van de Verenigde Staten willen fietsen, bijvoorbeeld. Of andersom. Dat, dat, dat ja. lijkt me prachtig. Nou, sommige mensen kennen hier. Ik ken iemand schudden, die het gedaan heeft. Hoop. Ik heb zijn ja. weblog uh, gezien ja. en dacht: Oh, dat zou ik echt geweldig vinden. Ja. Ja. Nou, veel succes met die eventuele volgende tocht. En wij blijven dat volgen. Drie vriendinnen samen op uh, pad De route hebben ze afgelegd per fiets. Het was Margie Fix in gesprek met trouwcolumniste Monique Slingerland. De communicatiemiddelen deze nacht om mee te praten over fietsen zijn als volgt. U kunt Twitter gebruiken met het hekje Dit is de Nacht. Of u kunt mailen als u niet in de gelegenheid bent om te bellen naar nacht.eo.nl. Maar natuurlijk nodig ik u graag uit om te bellen via 0800-1121. Dat is 0800-1121. En mee te praten over het onderwerp fietsen. Want wat heeft u daarmee? Wat heeft u met fietsen? Heeft u ziet van, ja, fietsen, het is me vroeger een keer geleerd... maar tegenwoordig uh, heb ik geen fiets meer. Die is misschien gestolen of die staat in de schuur... En ja, Verkiest u de, de auto boven de fiets? Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Verhalen over fietsen, anekdotes uit het, uit het verleden... zijn welkom via 0800-1121. Seeking fear of But no one knows where he has gone No one ever heard the song Just smiled and read the Rolling Stone while he continued singing. De muziek waar ze mee opgroeide heeft ze vastgelegd op haar nieuwe album. Het album heet Boys Don't Cry. Je hoorde P.F. Sloan en het origineel was van Jimmy Webb. Dat is dan zo'n nummer wat zij hoorde in haar jeugd... en wat ze toen heeft, uh, opnieuw heeft uh, ja, uitgebracht in haar eigen versie. P.F. Sloan, dus van zangeres Rumor. We luisteren naar Dit is een Nacht, Radio 1. We hebben het vannacht over uh, fietsen en alles wat daar uh, waarmee te maken heeft. Wat heeft u ermee? Of heeft u er helemaal niets mee? Daar kunt u vannacht bellen via 0800-1121. En Aan de telefoon heb ik uh, Piet. nacht. Ja, als ik het woord fietsen hoor en als je dat verbindt met de Tour de France en nou, de Giro Italia, dan gaat bij mij mijn hart helemaal open. Heerlijk. En waarom gaat je hart dan open, als je daaraan denkt? Ja, heroïque, hè? want als je die bergen ziet, waar ze over moeten, bijvoorbeeld weekend weer de Stelvio, nou, dat is een hele zware krim, gemiddeld 9%, 25 kilometer omhoog, dat zegt voor mij al voldoende. Alleen, het... ik, ik fiets dus ook heel graag, alleen ik heb één groot nadeel. Ik ben altijd afhankelijk van anderen om te fietsen. Ja, dat, dat moet je even uitleggen. Je fietst je zelf heel graag, maar je bent afhankelijk van anderen. Ja, van de voorrijder. En dan neem ik aan dat jij niet op een gewone fiets fietst, maar je fietst ook Tendem. echt op een wielrenfiets. Ik heb een tandem. Op een tandem. En uh, om medische redenen mag ik zelf dus niet fietsen. En dan kun je waarschijnlijk wel raden wat voor medische redenen het zijn. Dat kunnen er heel veel zijn. Ik heb geen idee, maar om wat voor medische redenen gaat dat? Slechte ogen. Oké. Okay. Dus, uh, en dat is wel een nadeel. En, en, en hoe gaat dat dan bij jou Piet? Want jij bent dus een wielliefhebber, dat zit een beetje in je bloed. Je wil graag toch denk, die vrijheid opzoeken om even te gaan fietsen. Hoe zit het dan met afhankelijk zijn van? Moet je dan iemand opbellen en vragen, wil je met me mee gaan fietsen? Ja, daar zou het feitelijk om neerkomen. Alleen mijn uh, ding is niet groot, mijn uh, kenniskring. En uh, nou ja, dat, uh, kijk, als het kan zou ik er gebruik van maken. Maar ja, dat is voor mij gewoon heel lastig. Maar ik heb een hele mooie tandem, goed onderhouden. Om de zoveel tijd gaat hij naar de fietsenmaker bij mij in de buurt. En die kijkt er helemaal na, heeft er nieuwe banden erop. En dat is helemaal niet nodig, want het is een heel goed onderhouden. Nou, en als het enigste kan, komt de familie over. En dan gaan we met mijn zus en mijn zwager, mijn zwager voorop en Mijn zus neemt dan een eigen fiets mee en dan gaan we lekker uh, ja, tussenuit. En als er dan ook nog uh, zo'n dag mooi weer is, nou, dan, uh, dan is het dubbelfeest. Ja, want je, je zegt net, je bent, je bent slechtziend. Ben je dat op latere leeftijd gehoord of al vanaf nee, je geboren? Nee, heel mijn leven. Ja. Dus, dus voor jou is het vooral als je op de fiets zit, is het het, het ervaren van de natuur, de lucht langs je heen voelen gaan? en ja. Misschien het, het, het, het gras ruiken, de bomen? Ja, het bos vooral en, uh, ja, liever zo weinig mogelijk verkeer, want dat vind ik gewoon heel vervelend. Uh, en heeft de voorrijder natuurlijk wel vier ogen, want die kijkt voor mij natuurlijk mee. Maar ik vind het gewoon heel vervelend, omdat ik altijd bang ben dat er iets gebeurt. Ja, dus het moet niet te druk om je heen zijn. Niet te druk. Gewoon, ja. uh, hoe heet dat, een weggetje waar je af en toe, je, je auto kom je altijd wat tegen, maar niet zo dat je een hele drukke weg moet over moet steken en zo. Nee, dat vind ik heel vervelend. En in wat voor, wat voor gebied fiets je dan? Heb je bepaalde, bepaalde routes die je dan vaak aflegt met je voorrijder op de tandem? Nou, uh, ik, ik woon er, zeg maar, in de omgeving van Nijmegen en, dan kun je, en als je dan richting Overasselt fiets, nou, dan heb je een heel mooi bosgebied. Ja. En, en uh, ook nog iets uh, om te gebruiken onderweg, maar ik zal me geen naam noemen. Mag niet. Nou ja, een leuk caféetje of een restaurantje, nou ja, daar kom ik regelmatig. Nou, daar kun je... En er komen ook heel veel fietsers, want ook uh, toen het winter was en een Haterse Ven lag dicht, dan hadden ze daar ontzettend druk. Ja. Dus het is een heel bekend fietsgebied uh, rond Nijmegen, de hadden Ven daar in de buurt. Ja, precies. En mag ik dan vragen, wat, wat is dan jouw uh, beeld wat je daarvan gevormd hebt, van die omgeving in Nijmegen? Ja, hoe, ziet nou, dat, hoe ziet dat in jouw, jouw uh, ja, denkwereld eruit? Nou, het is in ieder geval heel bosachtig waar ik dan uh, ben. En uh, nou ja, ja, ik zie er nou wel iets, maar gewoon veel te weinig om, om zelf te fietsen. En, uh, nou ja, het is wel zo dat degene die voor mij rijdt en uh, dan mijn zussen nazi vertellen natuurlijk, hoor, je bent daar en daar en... En die kunnen dan veel verder kijken dan ik. En dan kunnen ze in de verte al uh, dingen zien. Bijvoorbeeld dat er een dorpje aankomt. Of dat hij langs de Maas fietst of zo. Nou, dat is heel mooi. Ja, de, dus die, die, die voorrijder is voor jou echt van belang om sowieso te kunnen gaan fietsen. Ja. En om ook jou nog eens ja, te, te vertellen waar je bent. Maar ja, ik geniet natuurlijk ook nu ook van het wielrennen momenteel uh, in Italië en zo. En niet alleen de rennen zelf, maar het gebied is daar prachtig. De Dolomieten en zo, dat is echt schitterend. Ja. En hoe, hoe krijg je dat mee? Dan ga je, dan, ik neem aan dat je televisie uh, aan hebt staan. Maar dan luister je natuurlijk vooral naar het commentaar wat erbij zit. Nou, ik kan er wel iets zien, maar dat is voor mij ook heel vermoeiend. Maar ik luister vooral ook naar de Belg. Nou, de, Daar hebben ze echt verstand van wie we rennen. Nog veel meer dan Marts Meets, maar dan in, in, in de 10 in kwadraat. En uh, hoe heet dat? Die, die leggen het allemaal zo uit. Die leggen ook gebieden wat voor wijnsoort je hebt. En, Lekker eten daar en uh, dat vind ik het voordeel van de Belgische tv, die hebben dat betreft heel veel verstand van wielrennen En uh, nou ja, die, dat vind ik dan ook weer heel leuk. Niet alleen de wedstrijd, maar ook de heroïek die erachter zit. Oké, okay, renners moeten natuurlijk niet bedonderen door uh, doping te gebruiken, maar ja, dat is iedereen mee eens. Maar gewoon uh, het, het meemaken en zo, net de zaterdag te gaan, is dus die stelvio weer op. Nou, dat is echt heroïs. Ja. En dat vind ik zo mooi en zo prachtig. Wat voor mij is mijn één evenement het allerbelangrijkste. En dat is niet de wereldkampioenschap van voetbal. Of het EK straks. Of de Olympische Spelen. Nee, dat is voor mij de Tour de Frans. Ja. Daar, daar kijk je echt naar uit. Dat, zit daar, daar dat is ik een hoogtepunt. Daar kijk ik ieder jaar naar uit. Want in oktober de uh, negen maanden eerder weet ik het uh, toerschema al. En dan is voor mij alleen maar al, al genieten heerlijk. Dan ben ik nog even, even benieuwd naar, uh, naar, naar, naar, naar, naar vroeger. Uh, met, met de tandem, toen je daar voor het eerst op ging fietsen. Heb je dat echt moeten leren ook met je, met je, met je voorrijder? Nou, dat is inderdaad wel waar. Want als de communicatie niet goed is, dan, uh, dan wordt het heel vervelend. Bijvoorbeeld de voorrijder moet, moet precies weten... want als je bijvoorbeeld remt, dan moet ik niet trappen. Bijvoorbeeld als je moet oversteken of stoplicht of zo. Kijk, dan moet je van tevoren afspreken. Ja. Want vroeger toen ik op het internaat zat, heb ik regelmatig getend met groepsleiders en leidsters. Dus ja, dan, dan leer je feitelijk met zo'n fiets omgaan. Want het is natuurlijk ook heel anders rijden dan een gewone eenpersoonsfiets. Ja. Dus je, moet echt, je bent ook echt afhankelijk van de communicatie. Dus als de een zegt van we moeten nu remmen, dan moet je inderdaad meedoen en niet opeens gaan trappen. Want dan gaat het niet goed. Dan gaat het goed. En wat je natuurlijk ook moet doen als je met z'n tweeën en niet dat de voorrij alleen moet rijden. Want het is natuurlijk heel, heel zwaar. Want dan moet je natuurlijk meetrappen. Ja, ja. Piet, ik wil je bedanken voor je, voor je telefoontje... en ook voor, over je enthousiasme voor, uh, voor de wielersport. Voor het, ja, heerlijk hoor. Voor de Tour de France. Ik zou zeggen, ga er van, straks van genieten. Ga je dan naar de bel luisteren of ga je Radio 1 aanzetten? Nou, je 1 cent heel weinig uit van de, nu momenteel van de Giro. Dus ik ben een fan van de Belgische omroep. Ja, maar straks bij de Tour de France? Ja, daar zet ik radio en tv aan. Ja, beide. Gewoon beide, lekker door elkaar heen. Lekker door elkaar heen. <laughs> dan hoor je de Franse liedjes en zo. Ja. Nou, dan mag, dan mag ik wel. Piet, dankjewel voor je belletje en ik wens je goede nacht. Oké. Okay. U kunt meepraten over het onderwerp fietsen. Ik wil misschien, uh, wel, ja, misschien heeft u wel een herinnering van die eerste keer. Hoe heeft u het fietsen geleerd? Heeft u, uh, kunt, bent u dat, uh, dat moment, staat dat nog bij, dat u uh, een duwtje kreeg en zoiets had van... oké, okay, nu gaat het gebeuren, ik moet mijn evenwicht bewaren en uh, anders gaat het niet goed. Of het moment dat uh, de zijwieltjes eraf gehaald werden. Of zegt u van, nou, ik, staat moment, het moment staat mij wel bij dat ik mijn eigen kinderen een duwtje moest geven. En dat ging bijvoorbeeld niet helemaal goed.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 Applausjes voor Billy Nelson on the road again in Dit is de Nacht op Radio 1 waar we spreken vannacht over fietsen. En aan de telefoon heb ik een uh, vrouwtje. Goeienacht. Hallo. Dag vrouwtje, je hebt een uh, bijzondere uh, ja, fietsreis gemaakt naar uh, het toenmalige Tsjech-Slowakije. Ja, ja, maar dat is dus echt uh, iets uh, meer dan 25 jaar geleden, en uh, er waren vier vrienden. En uh, een, ja, we waren allemaal een beetje een ingenieur, en in een of heeft had stage gelopen in Brno in uh, Tsjechoslowakije. En toen hadden ze zoiets van: goh, we gaan daar naartoe. En uh, ja, we moesten iets vinden om daar binnen te komen. En ze hebben een soort uh, vredesclub opgezet. En wij zijn daar naartoe geweest. En we hebben daar drie uh, weken getoerd, geto naar Tsjechoslowakije. Maar toen wilden die mensen... dan was het een heel bedrijf en die hadden een hele actieve fietsclub. En toen hadden heel... ze iets gegonnen om je, je ook gaat terug heerst... zien te zien komen. Vrouwtje? En dan ben je gewoon naar Nederland. Vrouwtje? En, ja? Je gaat, je gaat heel snel, want je zei het is heel moeilijk om tsjech lowakije binnen te komen. En toen heb je ja. een vredesclub opgericht, maar hoe ben je toen binnengekomen? Onder wat voor mom ben je het land ingegaan? Hoe ging dat? Ja, dat ging heel moeilijk, want je moest daar gewoon tichtheid wachten bij de grens en stempels halen en... Ja, wat, dat was heel eh, indrukwekkend. Er liepen allemaal mensen met karabijnen karabijnen. Ja, dat was best wel angstig. Dus, ik moet nog wel te herinneren. Maar ja, het is gewoon toen gelukt. En hun, hun het is ook gelukt om op die manier naar Nederland te komen. Dus toen zijn ze met, met een groep, mensen of twaalf, zijn ze naar Nederland gekomen. En toen hebben we hier met hun heel Nederland doorgefietst. Ah, en, dat, en dat was dan een vriend van jou die daar studeerde, in Tsjechoslowakije. En die heb je ja, daar opgehaald? Ja, op die haald. had een gelopen. gelopen. Ja. Maar had, had die vriend dan ook zoiets van, nou, het is leuk dat je hier naartoe komt, maar ik heb eigenlijk allemaal... Ja, wilde die wel fietsen dan, dat hele eind, terug naar Nederland? Nee, we, we gingen per auto, hè? Oh, je ging per auto ging je terug. Per ja, auto gingen we naar Tsjechoslowakije dus met fiets op dak. Ja. En... en uh... Ja, zo zijn hun ook. We hier naartoe gekomen. Ook, ook met uh, auto's en fietsen op het dak. Ja, en en, je, en... en dan hebben we, toen hebben we hier weer gefietst. Ja. Dat was heel bijzonder. En wat herinner je je nog uh, van de Want je hebt daar ook gefietst, neem ik aan. Ja, ja we hebben daar heel veel gefietst. Nou, wat, wat ik me nog heel erg goed herinner... is dat er heel veel lekkere kerstbomen langs de weg waren. Waar je gewoon lekker van kon snoepen en... Uh, ja, ja, en toen was er nog heel veel armoede. en er was gewoon weinig uh, uh, te eten. Het dus, dus was hier een beetje ga eten steeds. Maar ja, goed, de mensen waren ontzettend hartelijk en uh, heel leuk. En, ja. en, en had je dan ook slaapspullen bij? Ging je dan ook ergens overnacht of waar het steeds korte... Ja, ja we luchten? sliepen bij de ouders van uh, ja, Petter en... Uh, uh, ja, die, die hadden gewoon speciaal voor ons helemaal een ruimte gemaakt. We hadden het ontzettend gasvrij. Ja, en, en ja, hier in Nederland uh, hadden we ook gewoon genoeg ruimte toch om uh, iedereen slaapplaats te geven. Het ja. was je, ontzettend leuk. Maar je, je, je zei in tsjecht bij de grens had je te maken met, met je kon er ah. moeilijk in, je had te maken met mensen die daar met karabijnen stonden. Toen je daar aan het fietsen was in, in het land, had je toen ook nog een, een soort van nee, een onveilig nee, gevoel? Nee, eigenlijk niet, nee. nee? Nee, dat ging allemaal heel goed. Daar hebben we eigenlijk niet van gemerkt. En wat vond jouw gast uit, of jouw vriend uit tsjecho lowakije die later naar Nederland kwam, wat vond hij ervan om in Nederland te fietsen? Ja, nou, toen hun hier kwamen. wij moesten toch een beetje uh, uitkijken voor een cultuurschok. Want hun, bij hun was alles toch nog heel erg kadig in die tijd. En hier lagen de winkels vol met alles en noem maar op. En. Uh, ja, daar moesten we toch een beetje voor uitkijken. Ja, en welk gedeelte van Nederland heb je hem laten zien? Of waar heb je gefietst oh, in Nederland? Oh, alles. We zijn in, uh, we, we zijn in Eindhoven begonnen. Uh, helemaal Noord-Nederland, Flevopovel, dus uh, ja, zo zeg maar een heel rondje gemaakt. Ben je toen ook al ergens, heb je je ergens overnacht? Op een camping? Ja, allemaal bij familie en zo. Oké. Okay. <laughs> dus heel de familie opgeduikeld. Ja. Ik heb al familie in het woorden, Noorden wonen en zo. En uh, ja, die waren allemaal uh, de klos, zeg maar. Ja. Maar het was toch heel leuk. En iedereen vond het ook heel bijzonder om uh, met ze te kunnen praten. Mm -hmm. En de, vri de vriend waar je toen naartoe ging, die woont nog steeds in Tsje in, uh, in Slowakije, of is die. Inmiddels... Nee, nee, nee, nee, die woonde, niet. Die woonde daar niet daar. Die liep daar stage. Aha, en die is gewoon inmiddels is die weer in Nederland. Ja, het is ja. gewoon inmiddels in Nederland. Ja. En fiets je zelf ook veel, hoor, in Nederland? Ja, nou, ik ben een mooi weerfietser. <laughs> ik heb uh, nu uh, mijn racefiets weer van stal gehaald. En uh, die staat nu in de olie. En uh, ja, binnenkort ga ik weer toertjes maken. Ja, nee, dan, dan moet je even uitleggen. Je hebt een racefiets. En wat, wat, wat, voor, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat voor type racefiets heb je? Ja, deze is een Peugeot. <laughs> ja, gewoon een... Uh... Ja, gewoon een racefiets. Maar jij bent, jij bent wel echt iemand die er dan voor gaat? Dus sportbroekje aan, schoenen vastklikken en. en ja, en dat heb ik wel, ja. Een bidon mee? Nou, nou dat allemaal niet hoor. Nee. nee, ik ben geen snelle fietser. Ik oh. ben een genietig fietser. Maar een mooi weerfietser? Uh, mooi weerfietser, ja. Wanneer ben je voor het laatst geweest? Um, ja, nou, ik heb van de week weer even een tochtje gemaakt. Maar ik vind het leuk. Ook om uh, de VVV hier, die doet ook allemaal tochten uitzetten. En wat, wat voor tochten zijn dat? De VVV, ja. die doet ook wel tochten uitzetten. Of soms heb je gezamenlijke fietsroutes. Dat je gezamenlijk met een groep uh, ergens naartoe gaat. En dat vind ik wel leuk. Ja, en wat, wat is volgens jou nou echt een plekje waar je zegt... Nou ja, mensen die van fiets houden, die moeten hier echt naartoe komen. Mensen die van fiets houden... Ja. Uh, ja, ik, ik vind de bossen altijd mooi en meren. Ja. Hier heb je de Malpi bijvoorbeeld. De Malpi? De Malpi, dat zijn vennen en dat is een heel vet, ja. een mooi gebied. Dus dat is, dat is een plek? Ja, dat is bij achtervolgens Achtervalkenswaard. dat is een mooie plek om, uh, om, uh, om te fietsen. Ja, heel En, erg en mooi. daar gaan ook VVV-routes, uh, die komen daar langs? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Okay. In ieder, in ieder geval bedankt voor het bellen, vrouwtje. Ik vond het leuk Dank om even do. je anekdote te horen. En ik wens je nog goede nacht. Dank je wel. We da. praten vannacht over uh, fietsherinneringen. U kunt meepraten via de e-mail, dat is nacht.eo.nl. Maar u kunt uiteraard ook bellen via 0800-1121. Dat is 0800-1121. Heeft u bijvoorbeeld een speciale fiets, een elektrische fiets... of heeft u een, een lichtfiets, of heeft u een bepaalde favoriete route... belt u hem door via 0800-1121. Dat is 0800-1121. Higher than the older mountain, deeper than the sea. From the breath of the east on to the west is the law. Started with the sea, stronger. So a damn home so he Jos Garrels en Vlad Waters in Dit is een Nacht op Radio 1. Als het goed is, uh, heb ik uh, aan de telefoon meneer Hoefmakers? Nee, u hebt de meneer Hoijting. Meneer Hoijting, goeienacht. Ik bel net. Ja, u belde net, Ja, En ik had, ik had uh, iemand anders aan de telefoon. Die had een hele mooie anekdote over het meer van, uh, van de Arnassy in uh, Zuid-Frankrijk. Maar die heeft uh, helaas opgehangen, dus nu heb ik uh, u aan de lijn. Nog even één keer uw naam: Hoiting. Meneer, meneer Hoijting. heen. <laughs> Henk Hoitink. Henk, ja. wat voor uh, anekdote heb jij over het fietsen? Nou ja, ik ben net de radio aan. Ik kom net thuis. En ik heb nu even een hekel aan fietsen. Je hebt een hekel aan fietsen? Ja, het, het... ja hoe dat... ik, ik zat erover na te denken hoe dat het nou in elkaar zit. Kijk, uh, ik gebruik het als dagelijks transport. Ja, en maar... op, een Echt? op een of andere manier heb je dan... Ja, schadelpijn, hekel dat ding. Blij dat je er vanaf bent. Maar met mooi weer en met vrienden en je maakt een tour, dan rijdt je juist veel meer kilometers. Maar daar heb ik nergens los van. En als je de fiets zeg maar gebruikt, je, je gebruikt hem dagelijks, maar is dat dan voor werkverkeer? Ja, dat je... dagelijks dan, dan ben je op de terugweg van waar dan ook ja. naar huis. En dan nou ja, elke drempel die je tegenkomt, uh, knal je overheen, je hebt overal last van elke wortel van een boom die je tegenkomt. <laughs> maar als je dan ja, met vrienden erop uitgaat een het weekend, dan rijd je wel, weet ik wel, je rijdt 100 kilometer, alsof het niks is. En, dan, en ik ben zeker dat diezelfde wortels daar onderweg ook liggen, maar... Dus ga je er nog geen los van te hebben. Nee, en hoe, hoe komt dat dan? Is dat dan omdat je lekker in gesprek bent en uh, je hebt het gezellig met elkaar... dus dan heb je het minder door? Zoiets. Ja, ik, ik begrijp het ook niet helemaal. Maar je, je bent dus een beetje, een beetje anti, door, ook, vooral door de stad. Dus alle ongemakken die je daar tegenkomt als je, als je daar fietst. Ja, ja dat, dat heeft er ook wel mee te maken. Uh, verkeer. Kijk, als je dan gaat fietsen, dan, dan, dan kies je een leuke route... En dan vermijd je drukte een beetje. Ja, het, het, het, is dat, het, het is dat het moet. Maar als ik jou zo hoor, dan ben je dus wel een, een, ja, een echte wielerliefhebber. Want je maakt ook gewoon tochten van 100 kilometer. Oh, makkelijk. Dat is niks. Binnenkort gaan we weer een... Uh, het duurt nog even. We kijken we nog drie weken. Dan zijn uh, de fietsen aan het voorbereiden. Dan doen we een rondje IJsselmeer. En dat is dan een soort van training voor jou? Even een rondje IJsselmeer? Gewoon. Uh, nou ja, elk jaar zijn er, worden er minder. We worden ook allemaal ouder. Uh, we horen toch even kijken, met z'n zes, zeven er zijn. Maar uh, gewoon rond te Ja, en hebben We ook, u... ook geen haast. We, we, we hoeven geen records te breken. Maar. Gewoon genieten. Maar dat, dan heb je nergens last van. Je, je, je kan dan, ik weet niet wat het is. Eh. Uh, uh, even naar Haarlem. Dat, nou, vanuit Alkmaar is dat uh, 34 kilometer of zo. Nou, dat doe ik drie uur over met een paar pauzes. Gewoon rustig aan. Maar dat lijkt er niet drie uur. Dat lijkt, nou, ja, ik zal niet zeggen tien minuten. Je weet dat je onderweg bent. Mm -hmm. Maar nee, de tijd heeft geen, geen, geen belang. Ja. Wanneer, waar is de liefde begonnen voor jou voor het wielrennen? Het fietsen. Ja? De liefde, uh, dat komt, nou, even kijken. In het begin niet, ik had er een beetje hekel aan. Mm -hmm. Maar dat was de manier van beginnen, want het moest. De, dat was de, het eerste jaar uh, op uh, lagere school. En uh, de enige manier was op de fiets. Dus ik kreeg op mijn, de zomer voordat ik naar school moest, kreeg ik een fiets. Dat was toch een verrassing, want zo'n groot cadeau. En dan werd ik opgezet... Dat was een tweedehands doortrappertje, zonder remmen. Ja. Maar toch, <laughs> show, van, dat, dat, dat zijn mooie, mooie cadeaus, Je Ik vallen en opstaan. Ja. En toen heb ik één rit met mijn vader gemaakt. Naar school, van huis af. Dat was nogal een eend. En de, de tweede dag mocht ik het doen. In mijn huppie. En hoe ging dat? En, nou ja, toen, toen, jezelf... toen vond ik het niet zo interessant. En tegen mijn waren, zeg maar, negen of zo, die, die tijd, begon ik zelf op mijn fiets te klutsen om te verbeteren. Uh, op een stuur erop. Er was toen een racestuur, een doodgewoonde doodgewoon, fiets, een racestuur. Ja. Ja. En, en, het was dus helemaal geen racefiets, maar je dacht het wel. En daar waren we allemaal bezig vrienden ook. Toen begon dat zo'n beetje. Ja. Maar ook, ook het, ja. uh, het, het spatbord afzagen en uh, de fiets een beetje verven? Precies. Ja. Van een, van, een gewoon, van een gewoon... Ja, niet, kan niet fietsen, Jongensfiets. Hè? Klein model. Uh, ja, proberen... Een, een, een racefiets van te maken. Maar ja, ding met terugtroprem. Geen versnelling, Delayeur. <laughs> Droomde je ja. van. En toen kwam... Toen kwam de, de, de wielrenfiets. Die heb je op een moment... Van je spaargeld aangeschaft. Mijn eerst nou, ik, nee, ik heb heel veel gekke fietsen gehad, dat wel. Even kijken. Ja, toen ging ik naar Engeland en dat was wat, wat minder fietsvriendelijk waar ik toen naartoe ging. Uh, maar mijn eerste fiets met derailleur en zo, laten maar zeggen, echt een, een touringfiets. Het was niet een racefiets. Wow, dat is wel mijn vijftiende geweest of zo. En op dat moment ging je ook gelijk flinke tochten maken toen je die fiets had? Of was het eerst ook nog een beetje uitproberen, ja, ja, een beetje ja, sleutelen? Ja. Nou ja, het probleem was eerst me, uh, Engelse collega's vinden. En, uh, ik, ik, ik, we gingen toen naar Engeland, uh, naar Sheffield, Noord-Engeland. Lekker heuvelachtig. Mm -hmm. En ik had wel vriendjes op school en zo, vrienden op school, die een fiets hadden. Maar dat was voor in de omgeving met al die heuvels en zo, dan, dan keek ze allemaal ja, tegenop. Van ben je gek, dat doen we toch niet. Dan gaan we met de bus. En het duurde even voordat ik een paar jongens kon vinden, een paar, paar, paar, paar vrienden, die zeiden: ja, we, nou, gaan we het proberen. En eenmaal geprobeerd, ja. Toen was het raak. En dat, uh, al veel tochten gemaakt, Derbyshire, Yorkshire. De penlines. Ja. En dan de, ging je ook ergens overnachten op een camping of in een hostel? Of, of, of hoe deed je dat? Well, nee, well, nee, we hebben geen <laughs> <Arbe sloemers. lacht> Met ons zakgeld. Ja. Nee, tentje mee, joh. Gewoon tentje, dus ja. Tentje mee. Dat lijkt me altijd zo ja. lastig dat je zo'n klein tentje op, op zo'n fietsje moet vastmaken. Ja, zo klein mogelijk. En en je, ja. je, hebt, je hebt eigenlijk je hele hebben en houden bij je. En dan vervolgens moet je dat weer uitpakken en dan ook ja. de volgende dag weer meenemen. Ja, ja. Lijkt me heel vervelend. Of valt dat mee? Het valt maar echt gewoon nou, erg, erg minimaal. Nou ja, een tentje wat nog beter is. is een slaapzak met een, met een capuchon. Dus als er meer en, weer een beetje mee zit. dan vergeet je dat hele tentje. He? gaat gewoon die slaapzak in. Gewoon lekker in de buitenlucht, ja. He? Gewoon in de buitenlucht. Ja, want je doet. Maar ja, dat deed je dan maar een weekend of zo. of, of, of, of drie, vier dagen. op zo'n op, op angst. Ja. Om... Ja, ik, vind t... nee. ik vind het toch wel leuk. Maar was ook nodig. Ik vind toch wel leuk om te horen. Henk. Want je zegt eigenlijk dat je een anti-fietser bent, maar uiteindelijk ben je toch gewoon nee, een muur nee, aan die het heel nee. erg leuk vindt. Nee. Ik hou echt van fietsen. Ja. Alleen niet in de maar, stad. Uh, nou, want ik deed de radio al. en nou ja, ik hoor je fietsen en blablabla. Oké, okay, ik ga het bellen. Want ik had even een hekel aan fietsen. Dat is gewoon om... in het dagelijks gebruik. <coughs> Ik weet niet wat het is. Nou, je echt je misschien aan het verkeer. En, en, en vooral, vooral al die drempels die je hebt in de stad. Dan moet je overheen knallen. Over die dingen. Die zijn, auto's schijnen er makkelijk overheen te kunnen, maar op een fiets. Dat gaat lastig. Nee. Ja. Henk, en ze, ze echt, je probeert ze te vermijden, maar ja, ja, dat kan niet altijd. Henk, ik wil je hartelijk ja. danken voor je, voor je anekdote die je hebt gedeeld. Het was een plezier, joh. En ik wil je nog een goede nacht. Ja. Dit is de nacht. Radio 1, de luisteraar. We hebben het vannacht over fietsen, over herinneringen en anekdotes. En aan de telefoon heb ik meneer Hoefmakers. Goedenacht. Meneer Hoefmakers. Hallo. Als het goed is heb ik meneer Hoefmakers aan de telefoon... en die heeft een anekdote over Oekraïne. Nee, dat is meneer Smit. Meneer Smit. Het gaat, het gaat niet goed met de namen vannacht. Maar meneer Smit... Nee, ik heb het in de gaten. Nee, die kwam Ik heb het in de gaten. Dat nee, is dus Boet Smit. En Boet Smit uh, gaat een de zondag gaat hij naar de Oekraïne vanuit Nederland vandaan... Uh, naar de Oekraïne fietsen voor een goed doel. Ja. En, de oude, en u bent meneer Smit en u kent iemand die gaat de Oekraïne fietsen? Nee, dat ga ik zelf doen. Oh, u gaat het zelf doen? Ik ben, ik ben die meneer Smit en ik ga naar de Oekraïne fietsen. Aha, geweldig. En, en uh, waarom gaat u naar Oekraïne fietsen? Nou, ik, uh, fiets, ieder jaar fiets ik eigenlijk een, een lange afstand. Een, uh, een fietsvakantie dus eigenlijk van een week of uh, drie, vier... En uh, dat was dit jaar ook weer de bedoeling. En uh, ik heb er al eens een keer de goed doel aan verbonden. Dat wilde ik nu eigenlijk ook weer een keer doen. En uh, dat, gaat de firma, of, dat gaat de stichting Dorcas gaat dat worden. En die, hebben dus, uh, die doen wat voor, voor, voor uh, ja, alle armste mensen in de Oekraïne. En dat wil ik dus gelijk gaan bezoeken. En daarvoor laat ik mij nog sponsoren. Ja. En, en, en en ook sponsoren. En dan kunnen mij dus... Mensen mij, kunnen mij sponsoren door middel van, van, van sponsorkaarten in te vullen. En die kunnen per kilometer of een totaalbedrag kunnen ze gewoon aan mij uh, overmaken. Of aan de, de stichting Dorcas overmaken. Ik hoef het geld zelf niet te hebben natuurlijk. Nee, en waarom wil je daar naartoe? Waarom wil je naar Oekraïne toe en gesponsord worden? Ik wil naar de Oekraïne toe omdat ik jaarlijks uh, meehoud aan een actie inzamelen van voedselpakketten uh, voor de Oekraïne. En uh, dat doet de stichting Dorkas. Mm. En wij doen dat vanuit onze kerk vandaan. Met een aantal mensen bij ons in het dorp. Mm -hmm. En omdat ik toch een fi jaarlijkse fietstocht ga maken, heb ik de Oekraïne gekozen om voor die mensen juist ook wat te doen. Precies. Dat en is de link dus naar, eigenlijk naar de Oekraïne toe. Ja, en dat je het ook gewoon een keer kan zien. Dus je zamelt niet alleen in Nederland in, maar je weet nu ja, ook maar... waar het naartoe gaat. En je kan het met eigen ogen straks aanschouwen. Het is een tevens een bezoek brengen, juist. En zien hoe die allerarmste mensen dus in wat voor omstandigheden ze leven. En we hebben natuurlijk zo meteen het. Uh... Europees kampioenschap voetbal, prachtig, wat ik heel erg mooi vind en ik hoop dat we daar als winnaar uit de rust komen, maar eh, ik denk dat deze mensen daar niet zoveel van meekrijgen en dat stimuleert mij om, om, ja, om zoiets eigenlijk te doen. Ja. Maar, uh... maar buiten dat ik, buiten dat ik dus, dus gewoon een fietstocht heel graag maak, en dat doe ik dus met een tentje, ik herkende het, dus, herkende het een en ander van die meneer net voor me, uh, ja goed je kan wel eens een natte tent hebben, dat is nog eenmaal zo, dat hoort, er, dat hoort er ook wel een beetje bij. Ja. Heb, heb je het vaker gedaan, zo'n zo lange fietstocht? Ja, het is, het is jaarlijks. Ik ben een paar keer naar, naar Santiago geweest. Ik ben naar Rome geweest. Uh, er zijn rondjes Nederland, uh, rondjes Nederland-België. Uh, jaarlijks al wat, ja. En kan je omschrijven wat dat voor jou is? Wat jou er zo in aantrekt in dat fietsen? Ja, het, het, het, de, de vrijheid die je dus eigenlijk hebt. Kijk, natuurlijk begin je thuis een basis te leggen. Je, uh, je gaat met je vrouw ga je erover praten. In mijn geval tenminste. En dan, uh, dan merk zij dat er een bepaalde kriebel is natuurlijk. <laughs> daar krijg ik de toestemming voor om te mogen gaan fietsen, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. En daar ben ik er ook heel dankbaar voor. Ja, ja. En uh, ja, je ziet op de fiets natuurlijk zo wat meer dan wat je normaal niet kan zien. kijk, ik ben nu nog onderweg. Ik ben gepensioneerd, maar ik ben nu nog onderweg uh, omdat ik dus voor de, de carrière nog wat doet en ik ben nu inmiddels bijna thuis. Ik sta nu even op de parkeerplaats. Uh, er zit dus nog in de auto. En uh, ik hou een beetje van het avontuur en dat heeft mijn werk altijd met zich meegebracht en dat doet, uh, dat brengt nu nog hetgene wat ik doe nog met zich mee. En juist dat soort dingen natuurlijk, zoals fietstochten ook. Ja precies. En je gaat daar alleen dus naartoe? Je gaat alleen die fietstocht doen? Ja, ik doe het altijd met fietstochten alleen. Kijk, zoals fietstochten naar Santiago, dat zijn Pelgrimstochten. en dat doe ik met een hele andere diepgang dan deze tocht natuurlijk. Ja. Al heb uh, deze natuurlijk ook wel erg veel diepgang omdat we dat voor mensen doen uh, die het uh, nodig hebben. En ik probeer wat te ondersteunen. Maar als je naar Zandriavel gaat, daar ontmoet je zoveel mensen. Dan zijn vaak de gesprekken er heel bijzonders. Precies. En, en, en, en uh, nu uh, ga je dus iets anders uh, verwachten van, van Oekraïne? Want je gaat nu vooral zien hoe de mensen daar uh, geholpen worden... met de, de, de middelen die jullie inzamelen in Nederland. Ja, um, daar zie ik. In ieder geval krijg ik een stukje van te van zien. Ja. En buiten dat natuurlijk zal ik onderweg natuurlijk genieten van, van de omgeving. Het is uh, wel een tocht. Ik denk dat die wat minder zwaar is. Uh, niet zozeer qua afstand, maar wel uh, qua dus, uh, wat terreinen gaat, omdat die grotendeels langs de rivieren gaan. Ja. En je hebt ook al een, een soort route uitgestippeld van oké, okay, hier ga ik een, een stop houden en daar gaat de volgende stop plaatsvinden. Of je kijkt wel hoe het loopt? Ja, nou goed, je kijkt natuurlijk hoe het loopt, maar je hebt natuurlijk wel een bepaalde planning uh, dat je toch wel gemiddeld 100 kilometer per dag zou willen fietsen. Zo. En dat is tot nog toe altijd gelukt, dus ik, ik neem aan deze uh, tocht die wat minder heuvelachtig is, dat het toch wel gaat lukken. Ja. En dan fiets je ongeveer zo'n 12 uur per dag, neem ik aan? Nee, daar kom je, daar kom je niet aan. Dat, ligt, dat tempo ligt wel wat hoger, dus je hebt geen, geen 12 uur nodig. Ja, een uurtje of 8, 9 heb je wel nodig. Ja. Ja. En, en, en dat is op. natuurlijk ook. Ja. Ja. En, en tot slot, je vertelt al, hè, het EK vindt dan plaats in, in Oekraïne en in Polen. En op dat moment, als jij er bent, dan uh, ja, worden er ook wedstrijden gespeeld. Ben je een beetje, een beetje gek van voetbal? Vind je het leuk om te kijken? Ja, ik, ik ben wel ontzettend gek van voetbal natuurlijk. Ik heb zaterdagavond wel met klamme handen voor de televisie gezeten. Maar uh, het is niet zo dat ik elke wedstrijd moet zien. Maar deze wedstrijd kan ik niet zien. Ik denk dat ik daar niet zoveel van mee krijg. Maar is het niet zo als er ergens dat, een, dat... een tv'tje is in een arme wijk... Uh, waar je Nederland kan ontvangen of in ieder geval Nederland kan zien ja, spelen? Ik ga natuurlijk voor het, groot, voor het groot gedeelte natuurlijk... voordat ik natuurlijk Oostenrijk of Duitsland-Oostenrijk door ben... en uh, dan Hongarije, dat is natuurlijk nog heel ver... En dan Boedapest ja, kijk, dat is nog een land wat natuurlijk behoorlijk ontwikkeld is allemaal. En dat is de Oekraïne ook wel. Maar daar heb ik nog geen ervaring. De andere landen heb ik wel ervaring mee. Precies, maar je gaat er in ieder geval een mooie reis van maken. En ik wil je ook een mooie uh, reis toewensen. En heel veel succes. Dankjewel. En ik hoop dat je goed gesponsord wordt door de mensen om je heen. Zodat je veel uh, ja, kan bijdragen. Het loopt, het loopt dan heel erg goed. Bedankt en succes met jullie programma. Dankjewel. En een goede uh, nacht nog. Dankjewel. Ook zo. Volgend u praten we door over anekdotes over het fietsen, herinneringen... bijzondere routes die u heeft afgelegd of bijzondere ervaringen uit het, uit het verleden... met een bepaalde fiets. Of uw eerste fiets die u kreeg, hoe zag die eruit? En uh, ja, hoe heeft die fiets het ervan afgebracht? Of was u iemand die ook zo aan fietsen sleutelen? Bellen door via 0800-1121. Dat is 0800-1121.